Wij zijn hier uh, op dit ogenblik uh, in Warfum. We hebben wat moeilijkheden met de techniek gehad, gisteren en nu ook al. Er zou wat kunnen misgaan in de uitzending, maar uh, we hopen het niet. Bert als eerste, Jan, heeft gisteren een roodbruine pijlkweekstaart gevonden... en dat gaat mijzelf wat te ver, mijn kennis omtrent de fauna... beperkt zich eigenlijk tot wat meeuwen. Het lijkt me dus beter als jullie meteen samen op die golflengte doorgaan... en jij hem zijn eerste vraag stelt. Hij moet op dit ogenblik luisteren. Bert Gartof. ja, dat is het gevaar... Als je, je je opmerkingsgave verspilt aan iemand die zich voornamelijk met radio bezighoudt en niet voldoende door het raam kijkt. Ik heb namelijk gezegd kamijnrode ligusterpijlstaart. En dat zal je heel wat aannemelijk in de oren klinken. Hij was dood. Ik vond hem dus in de vloedlijn. Hij uh, kan aangespoeld zijn. Ik weet niet of een of die een, of überhaupt groeien. Ik heb niets gezien. En of een... Uh, een een uh, liguster pijl staat hier dus heen vliegt. Over. Dat is heel interessant. Ik heb dus wel kleine beeldjes gezien. Zilver Ze leken me niet aangeplant. Ik heb dus over het hele eiland gelopen. Op de punt die het dichtst bij Schiermonaco ligt. Is aan de waddenkant. Zijn hele velden met witte... ...en rode klaver. Duizend guldens, kruid groeit daar. Vooral zoals ook in, op, in de, in, bij de slufter... ...in de sporen van een uh, tractor... ...waar het is dus iets lager is. Er is hier een uh, zeepostlijn. Er is een uh, zeekraal. Er zijn hier prachtige lila velden van zeeraket. En dan is de hele duinrij is bedekt met teunisbloemen. Dat is iets onvoorstelbaars mooi. Dat had ik helemaal niet verwacht dat het zo... Uh, ...vrolijk en goed begroeid uh, zou zijn, het eiland. En uh, de prachtige blauwe zeedistel, die groeit bijna in mijn tent. En uh, Duindorens. Nou ja, ik, ik mis eigenlijk niet... Uh, ...natuurlijk groeit hier ook uh, uh, lamsoor. En wat hier ook groeit, wat erg mooi is... ...en dat vind ik hier meer dan op Texel, zeealsem. Dat is een prachtig lichtgroen plantje, dat ken je wel. Een beetje melkachtig groen. En ik heb er wat takjes van geplukt, want het groeit daar zoveel. En dan heb ik in mijn tent verkruimeld. En het ruikt nu helemaal naar citroen. Dus ik voel me net een rups die, uh, die op weg is naar het hart van de uh, over. Ja, ik heb me voornamelijk gevoerd met. Uh, ik heb gisteren een pond ongeveer gevangen. Dus in de. Uh, aan de Noordzeekant, in de plassen die daar waren achtergebleven, vrij kleine garnalen, maar die zijn heel lekker. Die heb ik gekookt, dat vond ik wel een beetje zielig. Ja, ze waren al dood hoor, maar als je een, een garnaal zo ziet, dan is je een beetje glasachtig. Maar als je ze kookt, krijg je ineens van die zwarte, priemende, nieuwsgierige oogjes. Dat vond ik een beetje zielig. En daar heb ik zeesla bij gegeten. Ik heb ze dus steeds zo'n... Zo een propje garnalen in Zeeslagen gewonden. En in een heel duur Frans restaurant. zou ze dat waarschijnlijk. Uh, bombe de crevet noemen of zo. Nou, ik heb er gewoon lekker van gegeten. Over. Ja, ik zie dus wat ik houd. wat ik zal maar zeggen. houd voor schiermonnenkoog. Maar dat zou misschien wel een beetje vasteland. het uh, vasteland kunnen zijn, want dat kronkelt hier nogal. En dat vasteland is erg mooi. Je ziet als in een waas, als in een, als in een Fata Morgana, zie je die boompjes zweven. Want ze hebben geen stam, die zie je niet. En dat, doet heel, uh, dat is heel indrukwekkend. Dan zie ik natuurlijk wel uh, rotten. en daar verderop. Maar dat is voor mij gewoon uh, een soort Babylon waar lief liever niet naar kijkt. Zie je Boegem heet dat geloof ik. Hè? Daar zie je ook s'avonds lichten en huizen. Daar vermoed ik dansings en al dat wereldse gedoe waar ik uh, ver van wil blijven. Over. Nou, ik vind niet mee. Kijk, ik ken, ik ken die beesten dus goed. En ik kan best begrijpen dat die hem de stuip op het lijf jagen. Want uh, net, uh, je weet wel, je kan hier net zo vrij leven als je wil. Je laat je broek zakken en je gaat gehurk zitten. En dan hoor je ineens... Oh... Oh, nou ja, en iemand die de natuur niet kent, die denkt dat er een heel gezin ontsteld naar de tafereel voor zich staat te kijken. Maar ik weet dan al dat het gewoon meeuwen zijn. He, en, nou ja, alle vloeken die een mens uit zou kunnen denken, die braken die beesten uit. Maar ook heel lieve geluiden. Dat wil ik jou eens vragen. Je hoort dan dit: Wie kwak, kwak, kwak. En dat zijn dus dat mooie fluiten. Dat doen de. De, zilver, de zilvermeeuwen en de jongen die doen kwak, kwak, kwak. Je zou denken dat het andersom is, maar misschien betekent dat kwak, kwak, kwak. Ik hou veel van je of iets dergelijks. Nu wil ik hier meteen iets aanbreien, want dat over, dat kostte veel tijd. Ik zag vanmorgen ineens iets roodsbruin verzitten en ik zag dat er visdiefjes naar doken. Het was mijn eerste uh, veronderstelling... Daar moet een, een, een roofvogel zitten, een kiekendief of zo. Dus ik rende terug naar mijn tent om de kijker te halen. Ik heb een heel goed lights -kijkertje, Weet je weet wat ze ook op de maan gebruikten, maar dat was geen pest te zien geloof ik. En daar zag ik een soort gansachtig beest zitten. En ik merkte meteen dat het ongewoon was, omdat hij zat tussen de bergeenden en de visdiefjes doken naar het beest. En ik dacht later dat het een caserca was. Hij was roesbruin, oranjebruin een beetje, met een beetje lichte vlekken. Ook bij de staart had hij wat witte veren en donkere veren, maar hij had wel een witte band boven de snavel. En dat heeft, geloof ik, de caserca niet. En later vloog hij op, omdat hij zo aangevallen werd door die visdiefjes, en toen zag ik dus dat hij bovenop de vleugels wit was. Over het uh, beslist uh, mee eens. Ik geloof dat de mens, mens een vrij grof wezen is die alles maar afmaakt omdat ze niet in hun eigen taal inderdaad uh, ermee kunnen communiceren. Ik geloof dat er die onder die onder elkaar veel meer affectie is dan men denkt. En uh, de mens die zet het maar rustig van zich af, want dan zou je op ten duur geen, uh, geen bloemkool meer af kunnen snijden, omdat hij dan schrijend uh, uh, zijn familieleden op het veld achterlaat. Maar nu nog even over de over dat, die vogel, dat was beslist geen roofvogel. Dat dacht ik alleen maar heel uit de verte. Maar toen ik hem met mijn kijkertje, toen was het een... Het was echt een gansachtig beest. Hij is iets slanker dan een... Dan een uh eend bergeend uh, heeft een iets langere hals. Ik dacht ook aan een gans, maar dan kan ik hem niet thuis brengen. Vooral niet door die witte band boven de snavel. En uh, om dit nog even te bevestigen, uh, dat je ziet dat het geen roofvogel was. Hij ging ook net als de bergeenden zo slobberen in het water, weet je wel. Maar hij bleef maar aangevallen. Nou uh, hoeft het daarom geen roofvogel te zijn. Want ik hoorde van een boswachter op Texel dat... Een keer toen een, een, uh, voor het eerst uh, de lepelaars kwamen, dat die ook door allerlei vogels aangevallen waren, werden. Terwijl dat toch geen roofvogel is, maar gewoon omdat ze het beest niet kennen. Het is een verschijning die ze nog nooit gezien hebben over... Ja, dat, uh, dat hoop ik ook, maar de, de meeuwen die zijn, mo ik moet zeggen dat ze veel vriendelijker voor mij zijn dan voor, uh, voor boomans. Ik weet niet of dat uh, iets te maken heeft met een voorkeur, maar dan moet je niet vergeten dat ik hier in een zwembroekje rondloop en misschien een veel natuurlijker indruk op ze maak. Dag allemaal.